Vijf uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Griekenland is de extreemlinkse partij Syriza aan zet om te proberen een coalitie te vormen.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 oliemaatschappij Shell heeft te kampen met twee nieuwe lekken in de oliepijpleidingen in het zuiden van Nigeria. De afgelopen dagen had het Brits-Nederlandse bedrijf ook al last van lekken die het gevolg zijn van diefstal van olie. Die lekken waren net gerepareerd. De aanvoer van de olie loopt nu tijdelijk via andere leidingen. Oliediefstal wordt voor Shell een steeds groter probleem in Nigeria. Volgens het olieconcern worden er in het Afrikaans land dagelijks zo'n 150.000 vaten olie gestolen. Het weer in het westen valt wat regen. In de rest van het land is het overwegend droog en komen opklaringen voor. In het oosten schijnt vanochtend eerst nog de zon, maar vanmiddag vallen verspreid over het land wat buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 8 mei. Drie minuten zendtijd kunnen zometeen voor jou zijn. Dit alles in de vorm van een verzoeknummer. Wat zou je graag willen horen op dit vroege tijdstip? Bel 0800 1121 voor jouw verzoeknummer. Maar eerst een man die al meer dan 60 jaar actief is in de muziekindustrie. Zowel op als achter het podium. Dit is Stuff Like That van Quincy Jones. Quincy Jones in Dit is een Nacht en staff lijkt 30 uit 1978. Alex, goedemorgen. Ja, goedemorgen, uh, Alex Post. Uh, ben je heel, heel vroeg wakker of is het voor jou heel laat omdat je een nachtdienst hebt gemaakt? Uh, nee, ik zit hier een spelletje te spelen. En uh, dan zit ik gelijk naar de radio te luisteren. En wat maar voor spelletje op... speel je op dit moment? Ik speel uh, op spel.nl. Ja. En dan speel ik een pokerspelletje. Oké. Okay. En heb je ook uh, geld ingelegd? Nee, nee, nee, nee. Dat is gratis. Oh, je ik zit gewoon, gewoon dan gratis? Je gewoon bellen. Ja. Dan krijg je een aardige mevrouw aan de lijn. En dan kan je gewoon het uh, gratis spelen met geld van hun. Oké. Okay. Maar krijg je dan ook nog wat uitgekeerd of is het allemaal gewoon fictief? Nee, dit is allemaal gewoon geld van hun dan verder, weet je wel. Ja, ja dan maakt eigenlijk Ik wel lol. Ja. Want ik heb nu met hun zitten praten. En uh, dat gaat heel ver. Dat gaat heel diep vaak, die gesprekken. Uh, Oké. Okay. Dat, dat, Alleen, maar... ik zat, ik zat reclame te maken voor Radio 2, Ja. Ah, en dat was echt romantisch, uh, dus. Ja, maar uh, ja, Radio 1 heb ik ook heel lang naar geluisterd, maar... ja. Nou, dat moet je, moet je vaker doen, want je belt nu voor een verzoek en uh, die ga ik draaien voor je. Ei, dat is want want gek, jij wilde ik... iets, iets blues-achters horen. Ja, en, ik heb, en, en, en ja, de blues verlaat je nooit, een hele mooie plaat van de dijk. een van de nieuwste plaat, ja. geloof Ik de Z laatste. Zeker, ja. Hey, grandieus. Hartelijk bedankt. De, hey, hey, kan, kan ik nog kaartjes winnen, jullie? Kaartjes, nee, ka kaartjes kan oh, niet winnen. Oh, maar je moet het ook hey. niet te gek maken, Alex. Nee, nee, nee ik ben niet kwalijk, meneer. Hé, hey, ik hang op en ik ga hem overzetten. Is goed, heel veel plezier met je spelletje en we gaan de dijk draaien. Uh, Dank je wel, man. Goeienacht nog. Is.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 die kruising kom rechts, links of door. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je kan de blues wel willen laten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Hij staat bij die kruising rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karenspoor. Je ziet hem bij liggen daar rood neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit.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 Maar de bloeks verlaat jou nooit. De bloeks verlaat jou nooit. De bloeks verlaat jou nooit. Dit is De Nacht met Herbert Codé.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 Ernie Crawford en dit is de nacht met Street Life. Daarvoor hoorde je New World Sun en Today, de groep die dit weekend in Nederland is voor verschillende optredens. En daarvoor het verzoek van Alex Jordan de Dijk met The Blues, verlaat je nooit. Straks focus op de wereld, gesprekken met hulpverleners, onder andere vandaag Oekraïne en Mali. Voor nu is Bob Carlyle met Butterfly Kisses.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 I've done something right To deserve a hug every morning And butterfly kisses at night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 Berry and second best in Dit is de Nacht. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen praat ik met Jan van Beest in Oekraïne. En ik heb ook het genoegen om te spreken met Ewien van Bergijk in Mali. Ewien, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bij jou één uur vroeger. Dat betekent dat het daar iets voor half vijf is. Hoe ziet normaal het ritme eruit voor jou in Mali? Uh, het is hier tot uh, twee vroeger. Dus het is half vier uh, op dit moment. Uh, zou je misschien een vraag kunnen herhalen? Nou, hoe, ziet, hoe ziet normaal jouw ritme eruit met, met, met opstaan in Mali? Is dat, uh, staan ze daar heel vroeg op of begint het allemaal, komt het wat later op gang? Uh, ja, nou, over het algemeen uh, komt het inderdaad wat later op gang. En, uh, de Malinese zelf die staan echt wel uh, op zeg maar, bij dageraad. Ja, en, en, en voor jou betekent dat dus dat je iets later opstaat. En waar moet ik dan aan denken normaal? Ja, rond de middag zeven, half acht. Ja. En, en hoe begint dan de dag voor jou? Wat, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Um, ja, een beetje eigenlijk toch wel uh, wat ik in Nederland ook doen. Een uh, kopje koffie een kopje thee, uh, ontbijtje. En dan, uh, ja, elke dag is eigenlijk wel verschillend. Wat dat betreft, dus ik kies maar net wat er op het programma's waar we dan mee beginnen. Ja. Je woont in, in, in, in, in Mali samen met Anko, je man. Als jij, even, kan je voor ons beschrijven dat als je de gordijnen zou open doen, wat, wat zou je dan zien bij daglicht? Uh, ja, wat zien we dan? We wonen echt in een, een dorp in Kutsala. Uh, we wonen hier zeg maar, op een trompant. Dus wat dat betreft uh, hebben we verschillende huizen op één, uh, op één plek. Daarnaast we hebben we ook een uh, gastverblijf. Een gastverblijf uh, van de missie. Dus als we de gordijn openen, dan zien we eigenlijk niet zo heel erg veel van de buitenwereld. Maar meer zeg maar, de muur uh, die om uh, het complex heen is gebouwd. Dan gaan we echt naar buiten, dan zit uh, je bijna vrijwel op de straat. Dan zie je mensen die uh, op weg zijn naar uh, hun bestemming. Um, ja, uh, kleine handelaren en dat soort dingen. Ja. En waar ben jij uh, werkzaam voor samen met Anko? Anco? Voor welke organisatie en wat doen jullie? We werken uh, voor de Kamer, Kamer Zending in Nederland. En uh, Anco die is met name bezig met het installeren van uh, solarinstallaties, zonne-energie... En we verlenen technische ondersteuning aan allerlei projecten, van kerk als uh, ontwikkelingsorganisatie. En ikzelf uh, ben met name actief op het gebied van uh, video en uh, voorlichting. Ja, want, want wat, dat, dat vind ik altijd... Uh, ja, in, in mijn beleving heb ik zoiets van uh, Mali, West-Afrika. Uh, ja, telefonie is daar wel opkomend. En uh, ze kunnen daar vast uh, en zeker al met mobiele telefoons aan de slag. Maar jij maakt dus ook video's voor mobiele telefoons. En dan vraag ik me af, hebben ze daar dan al van die luxe telefoons... waar ze video's op kunnen afspelen? Uh, nou, het hoeft nog niet eens een heel luxe model te zijn. Maar in principe... Uh... Het nee, zijn de meeste mobiele telefoons, met name voor de jongeren inderdaad, die kunnen uh, toch gewoon uh, een uh, 3GP uh, filmpje afspelen. En wat dat betreft is internet veel zijn. dus ja, is ons uh, wat wij hebben onderzocht en is men heel uh, erg maar mobiele telefoon uh, aan het verspreiden. Het is heel erg zelfs aan de van de ons van internet, omdat men, ja dat is gewoon veel dieren. Hier is uh, mobiele verspreiding toch wel uh, echt een manier om uh, dingen ja, rond te zetten. Ja, en wat moeten we daar bevoorstellen? Zijn mobiele telefoons duur in Mali? Sorry, kan je dat uh, herhalen? Is een, is een telefoon aanschaffen voor een gemiddelde Malinees, is dat echt een, een, een rip uit het lijf om het zo maar te zeggen? Ik kost dat veel geld. Um, het is wel vrij uh, prijzig inderdaad, maar over het algemeen is het... Iedereen altijd een mobiele telefoon. En jij bent dan bezig met, met videoprojecten, filmpjes voor mobiele telefoons. Wat voor, wat voor filmpjes zijn dat? Waar gaat het over? Um, de laatste die wij gemaakt hebben gaat gewoon heel uh, eenvoudig over de VVM. Er was ook een, uh, een overheidscampagne met grote billboards over de ja, manier je zeg maar, je handen moet wassen. Het is gewoon heel eenvoudig. En toen hebben we hebben een professioneel uh, iemand aangenomen. wat uit die voorkant is gekomen na de oorlog. En uh, met hen hebben we een, uh, ja, een aantrekkelijk uh, zes minuutjes filmpje gemaakt. over hetzelfde onderwerp. Dus we proberen echt wel bij de actualiteit te blijven. En ja, voor ons, handblassen is heel normaal. Maar hier uh, is dat toch uh, nog steeds uh, ja, heel lastig voor uh, bepaalde mensen om. Uh, ja, omdat je zeg maar de, de microben die, die, uh, die dan uh, op je handen of waar dan ook zitten, ja, die zijn niet zichtbaar. Dus men denkt gewoon van, van ja, die zijn er niet. Maar wat, wel, even, even voor, voor, voor het beeld. Je zegt, je maakt filmpjes uh, om, om zeg maar voor hygiëne, dat mensen dus de handen moeten wassen, dat ze daarmee bezig zijn en daarmee opletten. Maar wat, wat gebeurt er dan nu vaak? Wat, ja. wat, voor, wat voor verschijnselen krijgen mensen dan als ze de handen dus niet wassen? Nou, in het filmpje bijvoorbeeld gaat het over een, een banketbakker Die, uh, die zo helemaal niet last als hij van de wc uh, afkomt. En op dat in het filmpje wel, zeg maar, heeft hij uh, ook last van uh, diarree um, En daardoor is hij een hele uh, erg grote bron, zeg maar, van allerlei uh, ja, van allerlei ziekten. En daarnaast heeft hij ook een vrouw die, uh, die verkoopt. De verloren limonade, zeg maar, dat is in de heel gewoon. En die En zij roest nogal. En dat blaast weer allemaal in die zakjes. En het schijnen, zeg maar, geen scenario's te zijn die bijna niet voorkomen, maar die dagelijks voorkomen. Ja, maar ik begrijp dus wel dat het best wel een een, een, een nou, toch wel een groot probleem is, waardoor jij dus euh, samen met je, met je man ook video's ja. daarvoor maakt. Om dat, dus het bewustzijn te creëren. Ja, klopt. En we hebben hier in Kutala ook een groot ziekenhuis. Vrouwen en kinderen, omdat dat toch een zwakkere dus groep in een samenleving is. In eerste instantie zijn we voor hen begonnen. En we zeiden ook van, ja, er komen hier tachtig vrouwen per dag, per dag binnen. En zelfs met familie en alles. En ze stellen gewoon elke keer hetzelfde. Dus ja, De eerste is over die de eerste filmpje. De tweede over uh, babyvoeding. Uh, de derde over zwangere vrouwen. En dan deze vierde over baanheidshygiëne. Ja, ja en, dan, en dan heb ik er toch nog één vraag over over hygiëne. Voor ons in Nederland is het natuurlijk heel normaal dat je... Ja, je wast gewoon je handen. En hoe komt het dan dat ze dat in, in, in Mali dat ja, eigenlijk weinig tot niet doen? En dat dit zelfs moet gebeuren dat je preventiefilmpjes moet maken? Ja, in principe is het in mijn beweging een koele educatie. Van als je iets hebt geleerd... En, en ja, je weet het niet, of aan, het is steken. Dan is het, uh, ja, dan is het, het is eigenlijk net als in Nederland... Als in het, ja, het misschien niet helemaal een goede vergelijking, maar als kind moet je ook leren. Maar oké, okay, ik ga naar de wc en dan moet ik mijn handen wassen. Of ik doe dit, ik kom van buiten en voordat ik ga en dan moet ik ook mijn handen wassen. Dus het is gewoon puur gewoon dat jij dat weet. En dat je daarin uh, geleerd wordt door iemand. En uh, het, is, ja, het is soms ook gewoon makkelijkheid... Uh, het is niet meer zo maar voorheen dat water uh, niet overal beschikbaar is, want over het algemeen is dat wel zo. Hm. Oké. Okay. Ewien hey, van ik in uh, Mali, ik kom zo meteen bij je terug, ik ga nu naar Oekraïne, naar uh, Jan van Beest. Jan van Beest, bij jou zit één uur later, dus dat betekent dat het bij jou half zeven is. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Jan. Ik ben ook benieuwd, uh, ja, hoe, ziet, hoe ziet het ritme voor jou er een beetje uit in Oekraïne? Uh, het is denk ik wel een beetje vergelijkbaar wat dat uh, de dag begint. Ik vond het wel aardig, ik dacht er eens over, omdat uh, ik krijg al reacties van mensen uit Nederland die op met de radio luisteren. Ik denk, we zijn toch behoorlijk wat mensen zijn vroeg op in Nederland. En uh, ik denk dat in het algemeen in het leven in Oekraïne toch wat later op gang komt. En overheidsinstanties die gaan soms, of vaak pas om een uur of negen open, soms pas, uh, pas om tien uur terecht. Nou goed, zelfs sta ik wel zo'n beetje uh, zeven uur, half achter ook op. Nou uh, ja, ook inderdaad, de dagelijkse rituelen. Nou, als je kijkt naar de, de politiek van het kinderziekenhuis, waar ik mijn werkplek heb, die gaat in principe s morgens om 8 uur uh, open. En daar wordt dan door artsen in, uh, in twee ploegen gewerkt. Dus de eerste begint om 8 uh, om uur, de eerste ploeg. En de, de laatste ploeg, die stopt om 7 uur s'avonds met werken. Het dus voor een overheidsinstelling dat wel een. Uh, is het wel vrij ruim, zijn wel vrij ruime openingstijden? Ja, en jij woont en werkt dus in Oekraïne. En jij vertelde al hè, in het ziekenhuis, de tijden die je daar noemde. Je hebt daar een belangrijke rol, want jij werkt daar onder andere als, als medisch technicus in het ziekenhuis. En dat betekent dus dat je onderhoud pleegt aan de, de apparatuur. Uh, in principe houdt het beroep dat, dat werk inderdaad in. Uh, nou in. In de twaalf jaar dat ik hier werkte, heeft er wel eens een verschuiving in dat werk zelf plaatsgevonden. De eerste jaren dat ik hier werkte, verleende ik meer hand en span. Echt ook op het gebied van, van, van uh, reparatie en onderhoud. En met. Uh, ja, door de loop van de jaren heen is dat meer verschoven naar het, uh, het bemiddelen tussen de vraag vanuit Oekraïnse ziekenhuizen. vanuit deze stad. Uh, een stad vergelijkbaar met Utrecht. En uh, tussen het aanbod wat Nederlandse ziekenhuizen. die afgeschreven apparatuur hebben die nog goed bruikbaar is. wat die aanbieden. en het ja, hele proces eromheen dat. Uh, dat coördineer ik een beetje. En als de apparatuur dan daadwerkelijk hier aankomt met hulptransporten, moet het allemaal geïmplementeerd worden in de ziekenhuizen. Nou, uh, ja, dat kost ook de nodige tijd, dan moet het personeel geïnstrueerd worden. Maar omdat het een probleem is vanwege de salariering dat het een probleem is voor het lokale ziekenhuizen om eigen technicus in dienst te hebben uh, ja, wordt er gebruik van gemaakt van een technicus op afroep. Ja. En aangezien ik dat permanent rondloop, doet dan ook wel eens een beroep op mij. Dus af en toe spring ik wel eens bij, maar ik probeer er geen gewoonte van te maken. Omdat het toch, uh, ja, ondanks de, de moeite die het, uh, die het systeem kan opleveren, dat, dat heb ik geen technicus voor het verhaal, wat je daarvoor krijgt, het werk wil doen. Blijft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan toch uh, bij, bij de gezondheidsverlag in Oekraïne zelf liggen. Dus ik, uh, ik, vind niet, ik vind het geen probleem om af en toe bij te springen, maar... Ik vind ook dat ik er geen oude van moet maken. Nee. nee. Er is een, een, een, je bent onlangs eventjes in Nederland geweest. En um, je hebt onder andere heb je geklust, je hebt uh, verhuisd je ouders. Daar ben je eventjes even terug geweest naar hè, waar je vandaan komt. Ja. Um, nu ben je weer terug in Oekraïne en nou, je, je werkt en woont daar al langer. Is er nou een bepaalde gewoonte uit Nederland die je mist in Oekraïne, waarvoor je zegt, ja, dat, dat is dat is hier heel erg anders. Of... Ja, um... Er zijn er wat dingen tussen, tussen, je pakt hier iets minder snel de fiets om even lekker een lekker rondje te gaan fietsen. Maar op zich, op zich zijn die mogelijkheden er wel dus. Maar als ik, als ik denk bijvoorbeeld aan, uh, ja in Nederland heb je regelmatig van die, worden uh, avonden belegd met, uh, met maatschappelijke thema's of, of binnen kerken wordt het georganiseerd. Uh, politieke partijen leggen, beleggen vaak publieke bijeenkomsten. Waar dan, uh, ja, inhoudelijk toch ook wel uh, wat verteld wordt of gediscussieerd kan worden. Ja, dat, uh, dat soort dingen, dat mis je hier wel, vind ik. En, en hoe, zou, hoe zou dat komen, denk je? Dat, dat, dat, dat er weinig publieke bijeenkomsten zijn in Oekraïne? Ik denk dat het, ja, dat het gewoon niet heel erg leeft. En dat ook de mensen die het zeg maar, zouden moeten organiseren. Die. Uh, of op politiek terrein zijn mensen vaak toch met heel andere dingen bezig. De, de, ja, dan mis je toch een beetje het idealisme, mensen met idealen. En als je naar het maatschappelijke vlak kijkt, dan zie je misschien wat ontwikkelingen. Ik denk dat gewoon allerlei maatschappelijke organisaties en stichtingen zoals je die in Nederland kent, ja, dat dat zich gewoon nog niet voldoende zeg maar, hier ontwikkeld heeft. Ja. En dat, dat, dat is iets, iets wat, je, wat, wat jij dus mist. Want, want je hebt daar dus blijkbaar behoefte aan... dat je af en toe eventjes gewoon met mensen van gedachten kan wisselen... over eh, de maatschappij of kerk of politiek. Dat je eventjes kan praten over ja, wat je bezighoudt... en hoe jij ergens over denkt en hoe anderen er ook naar kijken. Ja, precies. precies. En niet dat ik in Nederland elke week zo'n avond bezocht. Maar ja, ik, uh, ja ik, ik, uh, het gezicht het in Nederland denk ik wel in een zekere... Behoefte. Soms word je misschien wel mee overspoeld. Maar dat zijn de avonden. daar nou, hier is het weer het tegendeel. Ja. Ja. Maar is het dan ook meer om van de, de, de, de mensen in Oekraïne te weten te komen? Of, of, of meer over het land gewoon in zijn, in zijn geheel? Dat je graag naar dat soort avonden zou willen die er eigenlijk niet zijn? Nou, ik, ik noem het in plaats van mezelf. Maar ik denk dat het voor het land, voor het volk, bedoel ik, eh, ook goed zou zijn. En, ja, je, je hebt hier toch te maken met een... Uh, ...een erfenis van 70 jaar uh, Sovjet-regime. Uh, ja, mensen werden niet echt gestimuleerd om, ook, uh, om initiatieven te nemen... ...om zelf na te denken over dingen. En het is jammer dat het eigenlijk een beetje zo gebleven is. Mensen zijn overgegaan naar een, uh, een, een, een vrije systeem... Uh, ...hebben in principe de mogelijkheden. Maar toch zie je dat het... Uh, ja, ...ook op dat gebied dat, dat, dat er niet echt een ontwikkeling is... Geestelijk. En ik bedoel het niet, niet alleen met mijn religie religieus oogpunt. Maar ook gewoon de algemene ontwikkeling van mensen. Maatschappelijke betrokkenheid en zo. Ja, dat zou... Uh, ik zou het wel mooi vinden als dat wat meer zou ontwikkelen. Als mensen zelf ook meer idealen zouden krijgen. Ja. En, en waar zou dat eventueel vandaan kunnen komen? Wie zou dat uh, kunnen stimuleren? Nou, ik denk... Ik weet, ik ken niet precies de oorsprong van allerlei eh, maatschappelijke instellingen en stichtingen in Nederland. Maar ik denk dat die ontstaan zijn zoals ze nu hier ook een beetje lijken te, lijken te ontstaan. Gewoon doordat mensen bepaalde, bepaalde interesses hebben. Ook zien dat het nuttig is dat, dat, dat, dat andere mensen daar kennis van nemen. En je ziet toch ook, ook kleine groeperingen ontstaan. En ik denk dat, dat, dat zij. In, dit, ...in de tijd waarin we nu leven ook uh, gebruik kunnen maken van het internet... ...waardoor je natuurlijk ontzettend snel uh, ook iets kunt publiceren. Ja. Jan van Beest in Oekraïne. Ik kom zometeen bij je terug over het nieuws wat daar speelt. Onder andere het EK wat er aan zit te komen. En we gaan het ook hebben over de gevangenschap van Timoshenko en Lutsenko. Maar eerst ga ik naar Ewin van Berghijk in, uh, in Mali. Ik heb je zojuist al even gesproken, Ewin, uh, voor de mensen die het inschakelen. Je bent werkzaam voor de Kamer en jij houdt je ook vooral bezig met uh, een videoproject voor mobiele telefoons. Waarin je dus video's maakt en vooral ook voorlichting geeft. En uh, waar ik het met je over wil hebben op dit moment is het, uh, het nieuws in Mali. Want wat, wat, wat, uh, wat, wat speelt er op dit moment? Uh, ja, er speelt eigenlijk heel veel. Uh, er is op 22 maart weer een uh, spaatsgreep uh, gepleegd. En daar uh, plukken we op dit moment echt de vruchten van. Uh, er zijn op dat moment 40 dagen afgekondigd. Dus daar uh, lopen bijna tegen het einde aan. En iedereen zit eigenlijk wel uh, spannend te wachten wat er dan gaat gebeuren. Ja, en wat, wat, wat, wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Wat, wat is nu de, de status? Ja, ik, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om te zeggen, omdat er heel veel uh, vrienden om me heen zijn die uh, heel veel steun bieden aan degene die de slaatgegeven uh, heeft verpleegd. En wij zitten er eigenlijk een beetje tussenin, omdat we natuurlijk ook vanuit uh, het westen allerlei informatie meekrijgen. Um, en er is... Een tijdje geleden is er, uh, uh, zeg maar de tweede man naar de president is in, uh, ingezworen. En aan hem is eigenlijk de uh, uh, uh, hij heeft, zeg maar de uitdaging gekregen om verkiezingen uh, te regelen. Maar ik denk zelf niet dat dat uh, gaat werken, helemaal niet binnen die 40 dagen. Dus mijn vermoeden is dat de Zwaatse uh, zeg maar, uh, dat hij toch wel ziet om naar die 40 dagen zelf. Uh, te zijn. Ja. Maar dat wordt ook heel erg tegengesteld. Dus het, ja, het is heel erg afwachten wat ja. gaat gebeuren. Ik las op een van de, van de blogs uh, die jullie schrijven op jullie website dat, dat misinformatie aan de orde van de dag is. En dat het gewone volk daarvan de dupe is. Aan wat voor misinformatie moet ik denken dat, dat wat het volk krijgt te horen? Ja, er worden allerlei worden verspreid of uh, ja, dus maar dingen die, die niet uh, na te trekken zijn. En veel groepen, met name de studenten, en dat blijkt ook uit de geschiedenis in Mali, die worden daar uh, diepe van. Die worden dan echt voor een karretje gespannen van een politicus of uh, in dit geval van een leider. Uh, en ja, die worden dan toch, zeg maar, in een naïeve tijd meegetrokken in de strijd. Dat ze gewoon niet alle kanten van het verhaal kennen. Ja, en, uh, ja weet je het is wel, Situatie 15 van Bamako, de hoofdstad. En ja, daar. Zijn ze op dit moment ook een kopjacht uh, aan het doen van buitenlandse uh, handelaren? Omdat het verhaal gaat dat zij, dus zeg maar, uh, geïnfiltreerd zijn. En dat ze op dit moment uh, ja, een plot aan het uh, um, verzamelen zijn tegen de koepleiden. Dus Ze zijn echt allerlei. Zodra het op tv of de radio komt, dan geloof de gemiddelde maar niet die meestal. Ja, en dan natuurlijk ook zo, ja, iedereen kan van alles roepen. En dat, uh, en dat wordt nu ook gedaan. Ja, en dan wordt dus onder andere, heb ik gelezen in je blog, wordt geroepen bijvoorbeeld, dat het vliegtuig gesloten is. En, en, dat zijn dus, en de grenzen bijvoorbeeld ja. wel of niet open. En dat zijn dus eigenlijk zaken die een gemiddelde Malinees, dan moet je dus iedere keer zichzelf afvragen: oké, okay, dit heb ik gehoord, maar ja, ik weet niet of het betrouwbaar is en of ja. het waar is of niet. Ja, nee, klopt. Dat, en daarom staat dit vaak ook gewoon onnodig Onnodige niet. Ja, nee, zeker lastig. Ja. En dan hebben we ook nog te maken met, met de, de, de, de vele vluchtelingen. die door, door de onrust in Mali. ja, gewoon, die zijn echt op de vlucht gegaan. De Verenigde Naties kwamen onlangs met een, met een rapport. dat je ja, 320.000 mensen op de vlucht geslagen zijn. van wie meer dan de helft naar het buitenland. Ja, ja. Maar, uh, inderdaad Bieland, Bukina, Mauritanië, Niger, allerlei kanten op. Ja. Heb je ook, zie je ook mensen in je omgeving die, die weggegaan zijn? Of is het echt in bepaalde delen van Mali waar die, waar die mensen zijn gevlucht? Nee, helaas zijn er ook heel veel ontwikkelingswerkers weggegaan. Zowel uit Kutala, waar wij wonen, als in Bamako. Mm -hmm. uh, en dat was ook in onze beleving toch een soort... Uh, ja, niet de is het niet, maar wel ook in de zin van... Oké, okay, er gingen allerlei verhalen eromheen. Waardoor men op een gegeven moment besloot, ook als men niet in gevaar was, om weg te gaan. En, uh, ja, we zijn in Nukutjala op dit moment samen met ons medisch team. We zijn nog een van de weinige uh, dit gezichten. Ja, want zijn er echt hulpverleners ook in gevaar geweest in Mali die bedreigd zijn? Die bedreigd zijn niet in het noorden, maar daarbuiten. Nou, nee, maar gewoon in Mali die hiermee te maken hebben met, met de onrusten... en dat ze daardoor dus nu ook weggegaan zijn? Nee, niet, niet dat ik weet. Maar goed, uh, we hebben zelf ook nog een aangekomen Nederlanders uh, in zitten. Uh, niet van onze organisatie, maar vrienden die we kennen. En die zitten toch wel uh, vrij dicht bij de haard, Omdat uh, ja, dat ze daar zeg maar, wel allerlei militair hebben... Gestationeerd in het geval dat uh, ja, de, de bellen naar beneden komen. Ja. En dat is voor ons nog zo'n vijf uur bij ons geluid. Oké. Okay. En de, de Malinese die jij spreekt, die omgeving waar jij, waar jij mee contact hebt, zijn, zijn die er ook mee bezig? Of hebben die ook zoiets van bij de berichten die ze hierover binnenkrijgen, dat ze ook zoiets hebben van: ja is het waar of is het niet? Uh, hoe, hoe staan zij daarin? Hmm, het ligt een beetje aan of je gestudeerde maar niet meest tegenover je hebt. En um, ik heb wel zeg maar buitenlandse Afrikanen, dus buitenlandse vrienden. En daar zie je toch ook wel, uh, het ligt ook een beetje aan mijn leeftijd vaak. Als men wat ouder is, dan uh, gelooft men het allemaal wel. Maar als men wat jonger is of een gezin heeft, dan uh, kan het toch ook gebeuren, zomaar gebeuren dat je paniek uh, uitslaat. Of dat men iets gehoord heeft. ...en dat men echt uh, het idee heeft van, oh jeetje, wat gaat er nu gebeuren? En uh, ja, het ergste is natuurlijk wel uh, dat het hele land in, in uh, nee, wat is het verzekerd? Van, ja, in west is ogen heel stabiel, maar heel onstabiel is gegaan. En ja, niemand weet eigenlijk wat de toekomst op dit moment gaat brengen. Ja, een hele moeilijke situatie op dit moment... Hey Wien van Berghijk in Mali. Ja. Ik kom er zo nog even kort bij je terug. Ik ga nu naar Jan van Beest in Oekraïne. Jan, ik heb zojuist al even met je gesproken. Je werkt als medisch technicus, onder andere in een, in een ziekenhuis. Eventjes, wat, wat speelt er bij jou in het nieuws in, in Oekraïne? Nou, ik denk zelfs dat zelfs voor de mensen die niet in Oekraïne wonen. dat iedereen uh, uh, heel goed weet wat er hier in het land speelt. Want in Nederland is het ook, uh, ook actueel. En hier wordt het nieuws zeker ook uh, ja, overheerst. ...door eh, twee dingen. Het, eh, het positieve, althans al is het nu ook in een negatief dag, daglicht gekomen... ...is het EK voetbal, wat over een maand ongeveer begint. En het, eh, het, het negatieve nieuws is natuurlijk de gevangenschap... ...van de ex-premier van Oekraïne, Julia Tymoshenko... ...en in mindere mate over de voormalige minister van binnenlandse Zaken... Yuri Lutsenko. Ja, en en, en die, die gevangenschap, wat, wat, wat betekent dat verder in voor, voor voor Oekraïne? Is dat iets wat wat de mensen bezighoudt, wat, wat in, intensief gevolgd wordt door de, door de door de media? Nou, ik denk dat de, de gevangenschap op zich natuurlijk uitzonderlijk is. Eh, omdat twee eh, voormalig politie, politici die ook eh, belangrijke eh, oppositieleiders ook eh, zijn geweest. En dat die uiteindelijk nu zijn. Oordeel in een cel belandt dat uh, mensen die zulke posities hebben gehad in de cel terecht zijn gekomen dat is niet vaak eerder vertoond uh, dus dat, dat is wel, uh, wel uniek uh, aan deze zaak uh, ja mensen zeggen daar ook over dat, dat dus zij zijn eigenlijk veroordeeld voor uh, politieke beslissingen die in een democratie niet als middelheid worden aangemerkt maar hier is het uh, ja het, het, het, iedereen duidt of iedereen veel mensen, veel kritische mensen duiden het toch als, een, als politieke processen waarbij gewoon belangrijke oppositieleden zeg maar, zijn uitgeschakeld. Nou, wat, wat betreft uh, ja, allerlei misstanden in de, in de gevangenenzorg denk ik dat de zaken die, de, die genoemd worden niet, uh, niet bijzonder actueel zijn. Nee. En, maar maar uh, nog, nog heel even terug over het gevangenschap. Wat hangt hem boven het hoofd? Uh, nou, de ex-premier Julet Timosenka is veroordeeld tot zeven jaar ja. uh, nou, zij is gearresteerd in, uh, in oktober. Dus uh, volgens mij gaat je straf vanaf het uh, moment, moment vanaf uh, arrest in. Dus nou uh, dat is bijna de bij de periode die ze nog voor de boeg heeft. En ja, dat is uh, zij is veroordeeld uh, omdat ze, ja, overheid geld verkeerd gebruikt zou hebben uh, en macht uh, misbruikt zou hebben. Een uh, belangrijk uh, aspect uit het proces speelde ook de, het afsluiten van een uh, gascontract met Rusland. Ja. En dan hebben we nog te maken met de, de, de, ja, de, de boycott door de oppositie. Die roept op tot een boycott van het, van het Europese voetbal, de EK. Wat zijn dat voor geluiden en, en hoe serieus moet je die nemen? Ja, ik, ik vond het wel aardig dat, dat er uh, van landen buiten Oekraïne op, op, opgeroepen werd door een boycott. Nou ja, het, het is denk ik toch meer een, het afgeven van een politiek signaal. Want in feite denk ik niet dat, uh, dat als mensen veel zullen uh, bereiken op deze manier. Dat er gewoon veel ingrijpendere uh, maatregelen genomen zouden moeten worden. Als het al niet aan het land zelf is, blijft het uiteindelijk toch een soeverein land. Maar ik keek wel even op toen ook vanuit het land zelf, zeg maar, uh, ja, oproepen daartoe, uh, daartoe werden gedaan. Ja, want het is eigenlijk... Ik denk dat het gewoon uh, typisch, net als bij China met de Olympische Spelen, uh, iedereen weet van, van allerlei misstanden die je spelen. Uh, nou ja, andere dingen gaan gewoon door. Ja. En op het moment dat er een grote, grote activiteit is, in dit geval het EK. ...wordt de gelegenheid en de aandacht die er voor zo'n land is, wordt denk ik gewoon daarvoor gebruikt. Dus ik denk dat het gewoon uh, politieke statements zijn. Nou, als je kijkt uh, bijvoorbeeld de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Oekraïne, die gaan gewoon door. Uh, de ambassade die, uh, die onder, het, onder verantwoordelijkheid van het ministerie, ministerie van Buitenlandse Zaken valt, die, uh, die is gewoon bijna een grote promotieactie. De handelsdelegaties vanuit Nederland en Oekraïne, die gaan ook gewoon door. Vorige week was ook bij een vertaalbureau. Een van die vertalers uh, was uh, wel bezig geweest bij zijn, uh, bij zijn handelsmissie. Nou, die liep nu ook in een oranje shirtje met, uh, met Holland erop. Ja. Dus aan de ene kant, uh, aan de ene kant gaan, gaan alle activiteiten gewoon door. Ze hebben de zin En tegelijkertijd uh, ja, roepen we ze ook weer op tot een boikel. Dus ik denk dat het gewoon ja. puur het, het gebruiken van het moment is. Om, om even de aandacht daarvoor te vragen. Ja, precies. Maar ik ben bang dat het in de praktijk niet zo heel veel uit kan halen. Nee, nee. Je, ik heb je, de vorige keer dat ik je sprak, toen vertelde je al even kort... van, hè, er zijn ook wat ontwikkelingen aan de gang in dat land. Um, ja, dus met het EK, er wordt wat gewerkt aan de infrastructuur. Zijn daar nog veranderingen in waar te nemen? Heb je ondanks nog dingen gelezen of gezien waarvan je zegt... ja, dat is echt, daar wordt echt nu geld in gestoken... om het helemaal perfect uit te laten zien? Nou, die zijn er absoluut. En, uh... Ja, de, de premier van het land, die, uh, ja, die was ook wel enigszins uh, verbitterd. En uh, die voelde zich echt, uh, echt in het land een beetje neergezet. Door al die oproepen tot de boycott. Hij zegt, we hebben zoveel geld gestoken in het verbeteren van de infrastructuur. En inderdaad uh, wordt met man en macht gewerkt als ik kijk naar de, naar de weg tussen onze stad en, uh, en, en Kiev. Dat is zeg vergelijkbaar met... Uh, met, met de snelweg tussen Utrecht en Amsterdam, nou, die, wordt, die wordt met mannenmacht dag en nacht aangewerkt om die helemaal uh, te renoveren, ook in andere delen van het land. Ja. In Kiev wordt een, lo een lokale vliegveld, er worden compleet nieuwe staan gebouwd. Uh, nou, stadions die zijn echt, uh, echt groot aangepakt dus met het oog op, uh, op het EK en ook op de bereikbaarheid daarvan. Het uh, wordt wel inderdaad het nodige gedaan. Ja. Ben je zelf een voetballiefhebber, tot slot, Jan van Beest? Kijk je ernaar uit? Of uh, ben je er niet zo mee bezig? <laughs> nee, het, nee het, het, het laat me, me koud. Nou, nee, niet helemaal. Ik denk dat ik het toch wel leuk zou vinden als, uh, als Nederland uh, een keer wint ergens. Maar zo verder dan dat gaat het niet. Nee, nee precies. Maar als, als, als er... Ja, oké. Okay. Nee, helder. Uh, Jan van Beest in Oekraïne. Ik, uh, ik wil je bedanken voor je tijd. En meer informatie over wat je doet. En waar je werkt is te vinden via de website eo.nl. Dit is de nacht. Ik wil je bedanken en graag tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. voor je dienst. En dat geldt ook voor Ewien van Berghek. Ik dank je wel in Mali ook voor jouw bijdrage. En, uh... Ja, graag gedaan. Ja, een, en een goede dag, en graag weer tot een, tot een volgende keer. Zometeen ja, uh, om zes uur is er het laatste nieuws met Renate Evers, gevolgd door het Radio 1 Journaal. En voor nu uh, wens ik u een, een prettige dag. there's no denying. when grow your heart will break like mine for you won't be only after you've gone after you've gone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 Dit is de nacht. Dit is de nacht. De eeho. De EO.